Wij beginnen de les nummer 89 van zoger Pagina Kaf, bed 22. De linker kolom, de regel 14. Dus het gaat nu daarom, wat, er, wat is er aan de hand, dat nu de Eile is opgestegen uh, naar de plaats waar de mi is. En dan is het de naam Elohim is nu tot stand gekomen. Weer de hele naam Elohim. Waarom? Uh, Rabbi Lazar said that it nog not niet it is not genoeg it is nog niet it is not yet, it is and that is what he zegt is not yet, shiruta En, eh, uh, mi heet begin, het begin van haar, uh, gestalte. Het begin. dat is vreemd, waarom is dat? Die dus, eile is nu opgestegen naar de mi. En waarom heet het nu het begin? Ja, kijk, die eile, dat stond, die eile die stond, kijk, zoals we dat zien hier. Uh, die stond uh, onder de tabor van de plaats van de hoogte van Adam van En die steeg door, uh, die steeg dan door de man, uitgebracht door Zeeranpien, steeg die op naar de Bina, naar de uh, Jirsut. En dan hebben we dan, en me, en Eile daar, en hij zegt dat is begin, het begin van uh, uh, het opbouw. Zullen zien. Kolomar 15. Afalpi, Shekvar, It Habru, Eile Vemi, 16. Vinasah Hashem. Elokim, Kanal Mikom Mikolmakom Makom in Nikra Rak Safentin Mi Wu Shiruta Libyana Wu Adhala Levin Achtin Hashem Elokim. Ki Abin Oodlonishlam Kmo Nechentin. We 15, klomar, Dat wil zeggen, Afalpi, ondanks het feit, Shekwar, Eile, dat al verbonden zijn, verbonden werden, Eile, met Mi. Zeisten, we naar Sahashem Lokim en geworden, de naam Lokim, vijf sferot. Die verbonden zijn met elkaar. Nou, dan, als vijf sferot zijn er, of vijf kilim precies, is hetzelfde, dan moet het wel volmaakt zijn, dan moet het alle vijf lichten moeten binnen zijn. Kanal Mikoel Makom, toch Adai in Nekra mi heet het nog steeds MI. Dus hier in deze, op deze traptreden heet het nog steeds mi en niet elokim. Kijk, mi was er, eh, daar waar dus de Jirssoet stond, kwam Eile op trek, trok de Eile op. En de Eile, dat is een onderkant van die uh, Eile, is de binnen, binnen maar goed van Jirssoet in de kleine toestand. Ja, die altijd valt dat. De onderkant van elke traptrede valt in een lagere traptrede. En nu door de maan werd het opgetrokken omhoog. En hij zegt, het is nog steeds mi. Het zijn wel vijf sferot, Het is wel, uh, van alle vijf letters zijn mi en ele. Eigenlijk is het Elohim. En toch is het, is het nog uh, kwaliteit van die Vijf sferot van die is nog steeds mee. We hoechen, roodale benjan. Hij zegt: het is begin van het begin van het gebouw van het Elohim. Het is het begin. En hier zit een norm geheim. Het is niet direct dat het nu komt. Er wel een chogma en er nog iets ontbreekt. Dus dat is het begin van de opbouw hoe had gelo, hoe ons, hij had ons uitgelegd, hoe had gelo, lebienjan, achtin Hashem elokin, dat is het begin van het uh, van de gestalte uh, van de naam elokin, die lebienjan oordlonischlam van het of gestalte of gebouw, want de gestalte van uh, is nog niet volmaakt. Dus het is nog niet vijf siroot met vijf lichten. Kmo, sheme, fares, she we holleg, zoals hij verder legt ons uit. Twintig. We shomer, and her. En dat is wat hij zegt. Kaima, velokaima, dat is wat de zoger zegt. Hij staat en hij staat niet. Klomaar, dat wil zeggen, Mitsade de 21. kwarkaima kaima, Vinyana, Becholas Ik vertaal direct van koma tot koma. Klomaar, dat wil zeggen, Mitzad de Gad aan de ene kant. kwarkaima kaima, staat die al, staat al het gebouw, in alle volmaaktheid. Welke volmaaktheid? Mi hebben we nu, ja, en die eilen zijn teruggekeerd naar, teruggekeerd naar die mi. Is teruggekeerd. Ik heb het speciaal zo een beetje getekend, dat het om, om niet te, te gecompliceerd te maken, maar er zijn nog vele details die ik, vele dingen die ik nog niet buiten beschouwing heb. Maar wij moet het, het is begin, van een goede begin. Uh, Sheharrei. 22, ma koma Zivouk, gazarle me kom over, Pederos. Dus aan de ene kant zegt dit, dat is een, een, een volledige, volledig volmaak, de volmaaktheid is er, te zien hoe, want de plaats van de Zivouk, keerde terug naar de plaats van de P van het hoofd. Ja, was, vroeger, was hebben we gezien, de mal stond, uh, de, de malgoed stond waar? En ja, in de Arigampin, waar stond de mal goed? Stond alleen maar onder de... Ketterig precies, onder de... Allee, dat. Ja, en nu keren die Eilen terug. Zowel hier, just hier spreken we van... Laten we zien bij de Bina hoe dat zit. Maar precies hetzelfde is het bij Arigampin. Dat kan ik niet alles optekenen. Kijk, hier is het de Bina. De eilen komt terug. Maar de, bij de, de Arihant-Pin precies hetzelfde was. Daar is ook trek dan de eile, de trek, trek dan terug naar, de, naar, weet het, naar, naar het hoofd. En dan de plaats van de malgoed wordt weer malgoed. Niet, niet in de ogen, maar de malgoed gaat staan, daar komt te staan in het hoofd. De, op de plaats waar zij normaal staat. Dus vijf, dan ziet zij vijf lichten in het hoofd. Vijf is volmaakt. Dus met het opstegen van die eilen. Oftewel, binazir en goed. Hetzelfde al in de taal van de zoger. Dus dat is dan volmaakt als de, in het hoofd uh, de massaag komt weer te staan op de plaats, dus Bassach betekent de, waar de Malgoed staat, komt weer te staan op haar eigen plaats, nou, dan hebben we, dat is dan, dan kan zij aantrekken alle vijf lichten. Dus dat is de volmaaktheid. Dus hij zegt, aan de, aan de ene kant is het wel volmaakt, waarom? De, de zivuk nu, dus die vindt plaats op, op de juiste plaats, op de bestemde plaats, dus waar de, op de plaats van de Malgoed. Dus de vijf lichten zijn er. Dat is volmaaktheid. O, o, Bina, 23, we zoon, ga madriga. En de Bina en de zon die keerde terug naar de trap traptreide. Zoals so, ook hier zien we in, de, in het geval van de Bina. We gaan gar, 23, na de komen. we gaan gar de rood. Hij, dat spreekt hij had het over de, de kilim, ja? dus de kiliem Bina, Zeeran en maar goed, zij keerde terug naar de traptreden en daarmee ook de, welke lichten? De lichten gar, ja, en ook de lichten gar, dus de drie eerste lichten van de, van, drie eerste van de lichten, dus, als, we hebben het vorige keer gehad, ja, als de Bina, Zeran, Pienen, Malchut keert terug naar de ja, in de traptreden hoeveel lichten hebben wij in de traptreden in de katnoot? Alleen maar ketter en qua, qua dat zijn de kilim, en daarmee correspondeer alleen maar twee lichten, nefes en roog. Ja. En nu komt Bina, Zeran, Pienen, Malchut, dan komen we nog drie ontbrekende lichten, dat zijn de drie eerste lichten, dus shama Gaya en Yichida. Neshama overeenkomt met de Kli. Bina. Gaya, uh, het licht Gaya. Overeenkomt met het licht, licht van Zeer en, en Mal En overeenkomt. En de Yichida overeenkomt met de Kli. Omdat Maar hier? hier komt het alleen. Omdat dat is de tweede... Dat is dan gesplitst is de traptreden is gesplitst, ja. Yeah? Mm -hmm. Daarom is het zo, als er geen, als die geen splitsing niet zou zijn, ja. Yeah? Dan zou normaal zijn, dan zou uh, uh, vijf plaatsen zijn, ja. Yeah? Maar is zeg maar de, de kwaliteit van de nefes in de ruwag, hè. Die dan zeg maar in de ketrenvogma zit, boven de, yeah. de tafel, Is die van een hogere kwaliteit als de... En leg je daar zeg maar in de uh, malchut onder de tafel. Nee. Kijk, hier die bina maar en die als het ware nog niet, uh, die zijn nog niet, die zijn buiten de traptreden. Ja. Waarom? Er is geen kracht om te ontvangen. Waarom is het iets buiten, buiten bereik van het licht? Er is geen kracht, omdat in de tweede beperking is het zo gedaan dat er alleen maar twee traptreden, ja twee, Twee sferot zijn er, twee kilim zijn er, lichtere, twee lichte kilim zijn er, de lichtere, de, de meest lichte kilim zijn in de traptreden. Ja, ketter en hoogmaat zijn de lichtste kilim, ja of niet? Ja, de lichtste kilim, altijd licht komt altijd in de ketter. En daarom zijn alleen maar twee licht, de lichtste lichten zijn er ook daarin. Ja, dat zijn om te beginnen. En... Wanneer de bina zou komen, komt dan de derde kli. Wat betekent dan? Dan zal dan de, de nefes van de gochma, van de kli Chokma zal afdalen naar de bina. Ja of niet? De, het licht van de keter, dat is dan roog, zal afdalen naar de, de Chokma en het licht neshama zou binnenkomen. Dus het is niet dat, niet, dat er, niet dat er in de bina die nu, die, die nu terugkeert, dat in haar zit licht, licht, Maar door haar bijtrekken komt er, komt er en boven, komt er een nieuwe, nog een extra licht erbij. Door het aansluiten. Ja, precies. Door het aansluiten komt er een extra licht erbij. Maar daarvoor, is hij dan leeg? Daarvoor, ah? Is hij daarvoor leeg dan? Voor het aansluiten? Ja. Leeg. Leeg? In deze toestand zit er geen licht. In deze toestand zit er gaan licht ah? in, in de kring. Zit er geen licht? Een, kijk, dat is in de kiriem die gevallen, dus in de lagere traptreden. Ja? Okay. Lagere traptreden. Ja. Maar, kijk, als de lagere, lagere heeft ook precies dezelfde constructie. Kijk, de lagere heeft ook in zichzelf alleen Kettergochma en ik heb niet opgetekend hier, en binazirant en Pinemalgoed, die vallen weer in de ondere traptreden, in de lagere traptreden, ja of niet? Nou, wanneer dan de lagere traptreden haalt omhoog zijn licht, licht van zijn eigen eile, ja, van zijn e eigen binazirant en Pinemalgoed, naar de ketteren hoogma van hem. Ja? Dus die maakt dan het licht... Die, die uh, dan ketteren die hebben ook dan licht uh, in de lagere trapt, traptreden, hebben ook een licht neefjes in de Ja of niet? Of altijd, als er twee, twee kilim zijn, dan altijd twee lichten zijn. Nou, dan zit dan die eile die van de hogere traptreden, hele, de onderste onderstel het, het onderstel van de hogere traptreden, dat zit nu in de lagere traptreden, dat zijn alleen maar kilim ja of niet, en in de ketter en de chogma, daar zit wel licht van de, onder, van de traptreden daaronder, daaronder, ja of niet daar zit wel licht duidelijk, dus de, waarom ligt het licht, zit altijd in de in de traptreden zelf en de traptreden, overal zijn de traptreden alleen maar ketter en chogma. daar komt wel licht en naar, maar naar de eilen komt geen licht, ja duidelijk nou, het ligt eigenlijk van onder uh, nee, okay, kijk overal, nee, overal elke traptrede bestaat nu alleen maar van ketter, twee kilim ketter en gogma. en daar is licht alleen verschillende lichten natuurlijk afhankelijk van de hoogte kwaliteit van de traptrede, maar alleen maar licht bestaat nu vanaf let op, erg belangrijk vanaf de tweede beperking, licht kan komen alleen in twee kilim ketter en gogma. ...de anderen alsof ze niet bestaan. Ja, daar zit geen licht. En natuurlijk kunnen we daar al door onze... ...daarom is het, moeten we dan door allerlei manieren... ...speciale manieren... ...kunnen we wel op een of andere manier... ...door man op te brengen... ...kunnen we dan op een, op een verfijnde manier... ...kunnen we wel licht trekken... ...ook naar die eilen. Naar die dbinaseer en pinnenmalgoed. Maar normaliter... ...in een kleine toestand... Alleen alle traptreden waar ketter en gogma, elke traptreden bestaat alleen maar van ketter en gogma. Met de lichten nefes en roeg. Duidelijk? In die, eile, in de onderste, benazerantin en malgoed, drie onderste kirim, zit geen licht meer. Duidelijk? Nee, maar als je dus man opbrengt, ja. dan breng je dus wel zeg maar, het, het, het hogere van het, het lagere, waar dus wel licht zit. Ja breng je dan eigenlijk in de onderste lege kilim van de traptreden. Oké, okay. dat, dat, dat, dat is wat wij zien hier. Kijk, Keter Gochma van de lagere traptreden, van Serampien. Daar zit wel licht, ja. Keter Gochma. Ja. Het zijn wel lichtere kilim dan de kilim van de hogere traptreden, van de Bina en Malgoed van de binai, ja of niet? Ja. Dan de Bina en Malgoed zijn zwaardere kilim. En de ketterchogma van de zerenpien, wel lichtere kilim, maar die hebben, dus minder, als het ware, maar die hebben wel licht in zichzelf. Ja, eigenlijk. En daardoor, daardoor als de man nu aangetrokken wordt, dus naar de ketterchogma, dan, ik heb het zo opgetekend, dat alsof de ja, vanaf zerenpien komt natuurlijk, maar zerenpien, die ketterchogma van de zerenpien, daar zit licht. En het licht wordt aangetrokken door die lege kilim van de hogere traptreden. Zie je dat? Dus de kettergogma van de Ziranpie, dat is een lagere traptreden dan de Bina. Van hem, daar zit wel licht in de kettergogma. Elke kettergogma heeft nu licht vanaf de tweede beperking. Ja? Dus nu de hele van de Bina, ja, van de Yirsut, dat zijn de kilim zonder licht, maar hier zit er wel kilim uh, van deze hieranpien, kettergog en die pak die twee lichten uh, neffes en roog in zichzelf en dat is man die lichten, dat zijn man ook wij, wat wij van binnen opdre, ob, opbrengen, is het is ook licht alleen dat is din ja het is wel een chassadim, chassadim, maar it is dat het is dien omdat het van de mens komt en niet van het ah, directe licht. Dus, wat gaat het gebeuren nu? De het, de lichten die zitten in de ketteren, ja, die neemt in zichzelf op de onder, het onderstelde kelim binnen zeer en binnen maalgoed van de hogere traptreden. En daardoor die, eh, trekt hij naar boven, naar zijn eigen traptreden. Duidelijk. Nu kan hij wel naar zijn eigen traptreden op op optrekken. Duidelijk. Oké, okay, dat zijn niet de lichten van hem. Ja, het zijn want zijn lichten. Door het aantrekken van die hele, Dan zou natuurlijk lichten moeten komen. Eh, zwaardere lichten, dus, of fijnere lichten. De dus van ja. Beneden. Ja, ja. Precies, ja. de de, dat is de, de, de opwekking van beneden. Maar hier zit al een beetje licht, ja of niet? Het zit een licht van, van Neversen droog van de Zerenpien. Nou, dat is voldoende voor hem om, om, uh, om terug te keren naar zijn eigen plaats. Maar het is nog niet genoeg. Eigenlijk, het is nog niet genoeg. Hij komt terug en hij komt, waar, waar keer hij terug? Als als een hogere geweest bij de lagere, dan, is die, dan heeft hij zichzelf ook vermengd met de lagere. Ja? Dus keert hij terug naar de linkerkant, als het ware naar de linkerkant van de hogere. Ja? Dus dan hebben we MI, hebben we aan de rechterkant MI. Ja? Want MI en Eile, dat is net zoals. Boven en beneden kan je ook zo zien, uh, rechts en links. Rechts hebben we dan mi, dat zijn de chassadi. En wat links van beneden aankomt, van beneden, van beneden komt het, daar is dien. En daarom komt het in de linkerkant te staan. eigenlijk aan de linkerkant te staan. En dan gaan we dat straks, gaan we dat leren, want het is nog, zijn nog een beetje nog te vroeg. Want hij gaat ons een beetje uitleggen en dan wordt het ook de tekening duidelijk. Erg zaag is, probeer dat niet te veel. Stap voor stap, als je dat één keer door hebt, dan is het, dan alles gaat open. Duidelijk. Het is niet moeilijk, maar het is, het is wel, als je probeert, probeer niet alles, niet alles met je hoofd. Dan gaat het wel goed. probeer met het hoofd, dan sta je jezelf in de weg. Kijk, dat is alleen, alleen maar dat opstegen, doen opstegen van maan. Doen we niet met het hoofd. Eindelijk. Daarom, als je niet met het hoofd doet, dan zie je dan van onderen. Net zoals, ook met jou, bij jou moet het net zo zijn, dat bij jou van onderen komt zo'n beetje, zo net als een stroompje, komt het omhoog. Naar boven jouw midden. Niet schamen, het is allemaal de mensen, het is allemaal jouw krachten. Waar moet je voor schamen? Jij en de schepper, niets anders. Er is geen enkele, geen bevatting, geen andere bevatting uh, van wat dan ook dan de mens. Alleen de mens, geen machinerie. Geen machine, geen toestel, geen ruimtevaart, geen elektronica zal brengen. Bevatting, uh, weet het, uh, begrepen, uh, uh, alles zit in de mens. Aan ons is alleen maar ons aan, aan, aan te passen, alleen. Naar eigenschappen. En dan kunnen we alles ontvangen. Alles. Alles wat nodig is. En daarom probeer niet, probeer erg fijntjes. Dus probeer niet, niet zo. Um, zeg ik dat? Niet met je hoofd zoveel. Kijk, moet je zo zien. Uh, we liepen, met mijn vrouw liepen we ergens te wandelen. Er was een zo'n, uh, zag ik ook die, die zeel, ja? zeel, zeelbootje. Zeel, hè? Huh? boten. Zeilboten. En dan zag ik uh, een beetje erg mooi om dan te vergelijken dat rechts het rechterlijn en linkerlijn varen. Door de rechterlijn en linkerlijn. Want wat wij doen ook, is een proces. Het is rechts, links van binnen moeten we ook die processen maken. En het, en, het, en het varen met een, op een zeilboot is erg goed lijnzicht voor het weergeven van dat proces van het varen in de rechterlijn en dan in de linkerlijn. Soms in de rechterlijn, soms in de linkerlijn. Hoe? Als, als ik in de rechterlijn ben, dan het in de rechterlijn varen betekent ten eerste. In welke vorm van varen betekent dat jij gaat naar een bepaald doel? Ja of niet? Jij vaart naar een bepaald doel. Als je vaart met een mast, liggend mast. En een, en een zeil, en met een zeil die, die ontspannen is. Ja, we zeggen dat? Liggend, liggend zeil. Om, ja. Kan je dat zo zeggen? Gestreken. Gestreken. De zeil is gestreken en de mast ligt wel. Uh, dan ga je, vaar je ook. Ja of niet? Weet, je, gaat toch, je gaat toch ergens naartoe. Alleen maar op dat moment vaar je langzaam en ontspannen. Maar toch moet je gaan naar, naar een bepaalde richting waar je naartoe wil. Ja of niet? En niet gewoon drijven. Ja? Maar, en is het rustig en stil? Ja? En stil aan de zee. Ja of niet? Stil, dat is. Wanneer leggen, leggen we dat? Waarom? Er is geen wind. In de rechterlijn is er geen wind. Het is Geen wind. En dan, als er een wind komt, dan ga je sneller vooruit. Maar dan ga je de mast opste op... op, op, op, op uh, rechtop komen te staan. Ja? En ga je ook het zeil aanspannen. Ja? Dan ga je daar veel sneller, maar dat is ook een andere manier van, van, van varen. Eindelijk. En dan kan je dan steeds wisselend doen, ja, rechts en links. Je kan niet steeds met, door, uh, steeds, uh, met een uh, met de wind meegaan. Mee Soms moet je, moet je het op een andere manier Dat is dan die twee, Eigenlijk Rechts en links, rechts en links. En als je rechts bent, dan heb je de zeil dan heb je dan gestreken en zo, en dan rustig gaan, feintjes, et cetera. Zo is het ook het leren van... Het geestelijk. Op die manier ook doen. Intensiever en dan weer zo. En bij de les, bij de eerste keer, de eerste keer wanneer je hoort een les. Gewoon horen, luisteren. En bij de tweede keer. Dus als je hier zit, moet je dan net zo. Uh, je houding zijn als, als bij het varen. Je, uh, met een gestreken uh, z, uh, uh, zeil. Ja? Gewoon, dat is, dat is, maar alleen maar opnemen. Je kijkt dan, dan kan je ook kijken, ook naar de zee. naar alle dingen kan je dan zien. Uh, en, en thuis, wanneer je leert de les, daar moet je wel in de linkerlijn doen. Waarom? Dan ga je werken echt met je eigen kilim. Ja, want het licht is al van de les, is als het ware weg, weggetrokken, vertrokken. En jij gaat met uh, al die, Regimo, sporen van de, wat je gehoord had op de les, blijven bij jou hangen. Maar nu ga je werken actief, betekent in de linkerlijn ga je werken nu aan de les. Ja, ga je de zeilen echt aanspannen, op omhoog doen, alles, ga je de mast omhoog, je ja, gaat varen, jij werkt aan jezelf. Deilig? Het is, we gaan verder, want het zijn er nog niet, aan toe om dan de hele tekening nu al stap voor stap, zullen we hem uh, een beetje zo gaan uh, toelichten. Dus wat hij zei dat bij het op, bij het omhoog komen van de van de kilim, binnenazerep in in dan komen de lichten. Gar, dat is belangrijk om te, te weten: dat de, um, de omgekeerde verhouding tussen lichten en kilim. En ja? dat heb je hier wel. Hashem, we Hashem, Elohim, Nishlam. En dan de naam Elohim is nu voltooid, ja of niet? Een is teruggekeerd naar boven, naar, naar omhoog. Nou, dan ben je klaar. Dan ook de lichten kwamen ermee. De lichten binazen uh, en binnen nog goed. 24. Dus aan de ene kant, daarom zegt de zoger, Kaima, die staat wel, die is, die staat wel. Dus die wel is bestendig, die staat wel. Aan de andere kant zegt de zoger, zoge, wel, lo Kaima, en die staat niet staat, en die staat niet. Wat staat niet, zegt die 24. Am nam, mitzad bet. Lokaima, ade, ode, 25, binjana desma. 5, 24. Am nam, echter. Mitzad bet, aan de ande, ande andere kant, of aan de tweede kant, letter, letterlijk, zegt hij. Lokaima, od, binjana desma. Het gebouw van de naam Elohim staat nog niet rechtop, overeind, overeind. Staat nog niet overeind. 25 na de koma. Kihu amig vesatim bishma. Want hij is diep en verborgen in de naam. Let op wat je ons vertelt. Zoger 26. Klomaar. Dat wil zeggen. rood. Shel hashebelokim dat de lichten van de naam elokim, hem od 27 amukim, ze zijn nog nog diep. De lichten die bedoelt hij dan die van de bina van zeronpin en malchudus, die gar die neshama ga je niet hida, die zijn erg diep nog, wistumim verstumim en verhuld. We namen Rimba eile en zij schijnen niet in eile. Kijk, die eile zijn nu van de serapien omhoog gekomen naar de, naar, de, naar de traptreden teruggekeerd. Dan zegt dit dat het licht, licht van, die, van die diepe lichten, dus van de bina zeer en maalgoed, die schijnen nog niet in die eile die nu omhoog kwamen. Waarom? Zullen ze zien, Shehem, uh, 28, Binawe, Zon, welke Eile zijn, Bina en Zon. Ja, ook okay, kan je zeggen Eile? Kan je zeggen Zon? Zelfde alleen, de ene keer spreken van Sfirot, en de andere keer spreken van de uh, uh, drie letters, I, van de naam van de uh, Elohim. She kom de roos, welke drie uh, Bina en zon uh, van het traptreden waren opgestegen naar de plaats van het hoofd. Hij spreekt van de Arihant-Bin, daar is dus uh, ook hier, uh, dat je ook to, punt 28 naar de punt. Alles komt. Gewoon, we hoe met de Aam, en dat is om de reden. Kie, 29. Michamat Aliyatam le Roche. Arihantin, Do vanwege hun opstegen naar het hoofd van Arihantin. Nu spreek je van Arihantin. Ik heb het opzettelijk zo gedaan, niet van Arihantin, maar met de, de verhouding tussen Zirantin en en Yeshud. So. Want dat is voor ons belangrijk. Maar precies hetzelfde is het ook in het hoofd van Arihantin. Daar heb je nu vijf sferot. En ook Shesham, me'ira, Hochma, Bilvada dat daar, let op, kijk nou kijk naar de Ariechanpin, in de Pin schijnt alleen maar chogma. daar is geen Chassadim, absoluut niet, alleen maar chogma, in de pin. Natuurlijk in de pin bestaat ook natuurlijk chokmah, natuurlijk in de bestaat natuurlijk keter is Chassadim. maar in de Ariechanpin, we we gezien, daar is ook een chogma. Maar de Chogma van de arighampin bedoelde, die alleen maar pure chogma is. Natuurlijk in de Pin is er ook chassadin aanwezig. Maar in de Chogma van de Pin, dit is een pure chogma. Daar is geen chassadin. Uh, daar dus, daar in de arighampin, daar schijnt alleen maar de Chogma. Ja, en Arighanpien heeft niet nodig nog iets anders. We 1 een bekoma, hazo en laorahogma. Zie hier dus, dat, dat op die, op dat niveau, is er, is er alleen maar hoogma. dus op, de, op het niveau van Arighanpien, let op altijd, op het niveau van Arighanpien is alleen maar gogma. Ja, waarom? Wie, van wie, vanaf wie begint echt chassadim? Van aboehima, aboehima, die zijn al chassadim. Ja, chassadim, dunne chassadim. En zeer en zijn gewone chassadim. En de noekwa die heeft, die wil wel gochma hebben, maar ze kan niet gochma hebben zonder chassadim. Dat is het hele samenspel. Het hele samenspel is om aan de ene kant van de linkerkant, want de malgoed is, dat is het eindstation. malgoed moet licht ontvangen. De malgoed is, van origine is Gvorot linkerkant, ja, linkerkant. Daarom ontvangt zij ook, omdat zij links is, dan ontvangt zij ook van links, gochma. Maar het is voor de lagere traptreden, voor de lagere traptreden is niet genoeg om van links Gochma te ontvangen. Alle Gochma komt van links. Ja, Gochma bedoel ik, die wij ontvangen die 6000 jaar alleen maar van links. Ja, wanneer, wanneer de Gmartikoon komt, uiteindelijke correctie, dan komt de ware Gochma, die zal dan komen, dan um, via de rechterkant ook. Maar goed, maar... De wij, wij ontvangen alleen maar Gochma van de Bina. Hij is altijd via de linkerlijn. En die Malchut die ontvangt haar. Geweldig. Maar het is niet genoeg voor haar, voor de Malchut ontvangen die Bina van links. Is alleen maar Dien. Ja. En zij heeft dan nodig om uh, onder de Zerenpins te staan. Dat Zerenpins moet haar geven Chassadim niets verdwijnt van haar. De Gochma zij ontvangt van links de, de malgoed. dat is haar, dat, niemand kan het van haar ontnemen meer. Maar zij moet ook dan ook nog uh, van de pin, moet zij nog uh, ontvangen uh, wat we noemen dat verzoete Gworot. Een soort Chassadim van pin of Gworot van pin. zij dan net als voor haar is het net als Chassadim. Dus de linker, Chassadim van de linkerkant van de, we zullen zien, van Zeran pin, moet zij ontvangen. Eigenlijk, Chassadim zeggen we. Moet zij dan ontvangen, ze dan Gworot eigenlijk. Maar dan Gworot vanaf de Zeran Altijd moeten we kijken, welke Gworot, welke, altijd moeten we kijken. Alles heeft uh, waarde, speciale waarde. Als Gworot komen van de Zeranpien. Zeranpien zijn eigenschap is chassadim. Dan zijn Gworot zijn ook nog, nog. Hebben ze nog veel van chassadim. Dus voor hem is het Gworot van Zeranpien. Maar voor haar zijn Gworot. Voor, voor van, voor, van de Gworot van Zeranpien. Zijn voor de noekwa als, als honing. Eigenlijk bedoel ik geweldig. Net zoals de, eigenlijk altijd zo is het. Een lagere, die ontvangt dat, wat de hogere, voor een hogere, als het ware, uh, al uh, een, een afval, als het ware is. Niet afval, maar hij gebruikt het. De lagere kan het geweldig gebruiken, maar goed, is het is een lagere in dit opzicht. Dus, kom wel zo. Het is belangrijk wat wij hier hebben, dat heeft zo'n opgetekend. Gewoon kijken. Ik zal vanaf deze les iets een beetje extra doen. Iets wat ik tot nu toe alleen maar flitsend deed. Uh, uh, soms heb ik nodig, niet ik nodig, maar ik hoor ook voel ik dat ik moet iets doen. En ik doe, moet iets doen dan zonder woorden. Ik moet dan op een, een bepaald moment iets aantrekken iets aantrekken dan, wat ik niet kan uitspreken, op dat moment, en als ik dan, doordram, drammer probeer door drumeren, dan, ik doe het altijd zo, dan, oké, ik ontvang het wel, maar echt kort, om geen pauze te lanceren, bij jullie, omdat het vroeger, was het zo nodig, maar nu, zal het opeens, misschien, ga ik, weet ik niet, hoeveel tellen, niet zeggen, maar dan, dan, het gaat om krachten en niet uh, alleen woorden. Als, als je dan ziet dat ik iets doe, gewoon niet zeggen opeens, nou, ik weet niet hoe lang, drie tellen, vijf tellen, twintig tellen. Dan gewoon sit, blijf zitten en, en opnemen, aanzuigen in jezelf wat je voelt op dat moment. Niet, niet meditatie doen. Uh, ...schijnbaar allemaal comedie... ...wat het hier gedaan wordt... ...allemaal met de meditatie... ...niet, niet geen meditatie doen van wat... De, ...geen westerling weet... ...ooit wist wat er meditatie was... ...het is in het West, ...niet alleen in het Oosten... weten maar ook, ook op een andere manier... ...een westerling heeft alles in zijn hoofd... ...opgebouwd... ...alles met zijn hoofd... ...ten koste van zijn hart... ...en het is een geweldige... ...kracht nodig... Om zichzelf, dat beetweteringheid een beetje prijs te geven. Steeds een beetje prijs te geven. Om jezelf te, te laten repareren. Niet door een ander, maar door het licht zelf. Dus op die momenten gewoon niets doen. Maar zit je gewoon zo gelaten. En neem op wat bij jou. Je niet te realiseren wat er komt. Neem het op in jezelf. Op die momenten. En dan gaan we verder. Hey? Maar dat is vanaf nu begint het, Ik voel dat het nodig al is. Eh 1, 1, 1, 1, ela or 1, 1, 1, op die trap 1, 1, 1, alleen maar 1, licht 1, en geen 1, 1, 1, 1, zat en aangezien die 1, of bena aan goed. Onderstel dat omhoog kwam. Eile. Dat die behoren tot zat, tot zeven onderste. Ja of niet? Zij behoren tot zeven onderste sfeerot. Dus dat onderstel eile, dat zijn zeven onderste sfeerot. Als wij dit tellen, als wij alle sfeeroten zeggen dat het tien sfeerot is. Als wij zeggen dat er zijn vijf sfeerot, dan hebben wij uh, Keter, Gochma, Bina, Zeren, Pin mal en Malchut. oftewel Eile en Mi, Elokim. Maar als we zeggen dat het Tien sferot zijn, dan hebben we Keter, Gochma boven, net zoals Mi. En onder hebben we Bina, is een deel van die Bina, ja of niet, die Bina wordt een deel daarvan, of één. Eh? Zeren Pin, Zeren Pin is zes en malchut is eentje, is zeven, ja? zeven sferot. Deel van de bina hu, deel van de bina, zullen we zien We zat, she nam je holot, le kabela hoch lapšut toch chasadim. Kijk, die zat, die eile, die komenju nu Darfor, waren ze deel van die bina? Maar daarna, in de katnoet, zijn ze gezakt naar een lagere traptreden. Zijn ze een beetje als laag, de lagere traptreden geworden. En nu komen ze omhoog. En dan zijn ze natuurlijk al, natuurlijk al beïnvloed door de lagere traptreden. En die komen nu omhoog. En hebben ze ook de eigenschap een beetje overgenomen van de lagere traptrede. En dan zegt hij dat als die van de lagere traptreden omhoog komt, dan uh, uh, kunnen zij dan gochma niet uh, uh, voelen ontvangen, zonder uh, ingebed te zijn in de in het licht Dus Alles wat komt van onderen, die moet die moet wel gesadim uh, hebben om het licht hoogma te ontvangen. Dus in elke trap die dus komt van dus alle, alle drie onderste sferot, ja oftewel alle eile, alle onderstel dat in de tweede na de, vanaf de tweede beperking. Uh, naar, naar een lagere traptreden afdaalt. Als die omhoog getrokken wordt in de grote toestand, dan heeft die hele chassadim nodig, anders kan dat niet schijnen. Eindelijk. anders is het alleen maar chagma, en de lagere kan chagma niet ervaren zonder chassadim. Gewoon deze eigenschap gewoon... En later komt, we chassadim, 1, 2, 3, 3, lahem, shem, sham. En de chassadim zijn er daar niet, in de Arihantin heeft hij geen chassadim. Ja, ik heb wel anders opgetekend met Eile, ik heb het nog een keer hier. Maar in de Arihantin zijn er geen chassadim. En hij spreekt het nu niet over de toestand, waar, waar, wat ik heb opgebouwd wat ik hier opgetekend heb, maar hij spreekt van de precies maar dan in de Arihantin. Maar dat is voor ons minder belangrijk, daarom heb ik het meer opgebouw, op, opgetekend tussen de, de verhoudingen, tussen de en en de years. Dat is voor ons belangrijk. Alles wat we leren is eigenlijk uh, van het belangrijkste wat we leren. Natuurlijk alles is belangrijk, maar... Uh, voor ons, voor het geestelijke werk, voor het geestelijke werk belangrijk is natuurlijk die drie: Jezus, dat is dan de ondersteel, het onderste bina Jezus, Pin, en Ukwa. Die drie allemaal participeren in mijn correctie. Alles loopt door hen. Dat zijn die drie belangrijk. Maar wij zeggen dus in de Zeiranpin is er geen, is er één Chassadim. Alken 33. Eén naam, je holim, lekabel, gam, hochma, daarom kun je ook de hochma niet ontvangen. Punt. Virendertig Olifak niphan Shachem Amig Visatim We no 35 mit Pashet od begimir, Otiod Eile. And darom wordt het geacht acht Shehashem Shashem amig vesatim da de nam the elokim is deep en verborgen. We know 35 met Pashet en deze naam of de lichten die worden niet uh, vers, uh, verspreid ode nog niet begimmeltje jod dus de lichten worden nog niet van die diepe lichten worden niet uh, verspreid in die eile die omhoog kwam. Oké? Okay. Straks komt alles goed uh, duidelijk. Punt. Omita amze 36. Nivhan od binyan komazo zo. lokaima 37. Wa dain eile. Een naam Megolim ba. Om 35, en om die reden, 36, Nifhan od Binyan koma, zo wordt het, het aspect van uh, dit gebouw, van het gebouw van dat niveau geacht, als lokaima, als niet-staande, het is niet, nog niet staat, de naam, het gebouw, als het ware, van die naam Elohim, staat nog niet in volle glorie. 37, waar eile hele eename golimba en, no, en de hele worden nog niet onthuld daarin, in deze naam. Alles, kijk, de hele bedoeling is uh, om dingen te onthullen als het nodig is en dingen niet onthullen, wanneer geen kracht is. Kijk, ik goed, ik. wanneer de eilen staan afge, afgedaald naar een lagere traptreden, wanneer de, ja duidelijk, de eilen van de hogere traptreden staan in de lagere traptreden, net zoals wat ik hier opgetekend had, dat de, het onderstel dat de eilen van de hogere traptreden, dus van de bina, die zijn gezakt in de in de lagere traptreden, in de, ja. de zeerandpijn. Dan is er absoluut geen gebouw, nog niet, van die eilen. Dan die eilen die alsof zij niet bestaan, dat zijn alleen maar kilim, die lege kilim zijn. Wanneer nu na het optrekken van de maan, die eilen die komen al naar hun eigen traptreden. Dat is het begin van de wording, van het wording van die hogere traptreden zelf, en wat nog daarbij komt, dat samen met het optrekken van die eilen, let op wat het nu belangrijk is, samen met het optrekken van die eile steekt ook op die kettergochma van de serantin. Dat is gewoon een, erg eenvoudig als je denkt alleen, voelt in het geestelijke, als twee, als je moet alleen naar, in de, in de door, ja duidelijk, Kijk, Eile, waar, waar was die Eile gezakt? Waarin? Naar de ketter, in de plaats waar de ketter van de Zerampien was. Ja of niet? Als twee traptreden staan op één op plek, op één niveau, dan worden ze, dan, dan verkregen ze overeenkomst naar eigenschappen. ik. Nu gaat de Eile omhoog. Dan trekt die met zichzelf natuurlijk de regimo, niet alles natuurlijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Die eile blijft nog hier altijd bestaan. Ja, die, die, dat de sporen van die eile blijven altijd hier bestaan. Maar niets verdwijnt in het geestelijke. Als een hogere, stapt af, op, op, of, stapt, laag hoe zeg dat, op. Nee, als een hogere, daalt af naar een lagere. Die wordt als lagere, als een lagere sta, sta, da, uh, stap, op, stap omhoog komt. Van de lagere, die wordt als hogere, als de hogere. Dus als de eilen nu vanaf het niveau van de Zerampien, van de Kettergogma van de Zerampien, stijgt opnieuw naar zijn eigen plaats. Dus naar, naar de traptrede van de Bina of irsut. dan trekt je samen met zichzelf, dat is de hele reddingsformule, dan trekt je met zichzelf ook de, dat hogere gedeelte, dus Keter en hochma, van de Zerampien, omhoog. En die komen dan tussenin te staan. Tussen de Mi en tussen de Eile. En dat wordt woord als het ware, uh, en als van onderen een man, dat komt nu tussen die rechts en links te staan. En daardoor, door, die, door het optrekken van die eilen omhoog, verkregen wij twee lijnen. Nu verkregen we hoe was het, de twee lijnen gevormd? Die eilen, die trok omhoog. En die is natuurlijk niet meer van de kwaliteit zoals daarvoor was, want in, in, dat is dan van, komt van lagere. Dan hebben we nu de twee lenen hier. Hebben we mie. Aan de rechterkant, chassadim. En de eile aan de linkerkant, chochma. Alleen die chochma, die zit in die eile, die, die kan niet, zij kan die chochma niet ervaren. Want die komt van de lagere. En van de lagere, als die van de lagere komt, dan wil die graag chassadim, chassadim dan kan die dan die chochma ervaren. Maar, let op. Die pien, die Ketergogma van de pien. die stijgt ook samen met die Eile. En die komt ook dan naar de hogere trap traptreden, naar die Iersuit. Die staan tussen hen, tussen die. Aan de ene kant heb je dan de rechterkant van de Bina. Aan de linkerkant heb je alleen, dus, oftewel Mie. En aan de andere kant heb je alleen maar Eile. De, aan de rechterkant wil alleen maar chassadim. ja, Die ontvangt ook van Abouwijima, die wil alleen maar Chassadim. Het is ook niet genoeg, alleen maar chassadim is geweldig natuurlijk, maar eigenlijk de chassadim van Abba Yima, die zijn hoger, kwalitatief, ook belangrijker, niet belangrijker, maar veel hoger naar krachten. Dan de hochma van de linkerkant, ja of niet? Let op, de chassadim van Abba Yima, Abba Yima is hoger dan jishtut, ja of niet? Jo, dan alles wat hoger is, dan zelfs, zelfs het laagste van het hogere is nog, is nog hoger dan alles wat de, wat de lager is. Dus van de chassadim, van de aboe zij zijn hoger natuurlijk dan de Chochma van de jirsut. Alleen we hebben beide nodig. Ja? Dan in de rechterkant hebben we alleen maar mi van de bina, alleen maar chassadim. Maar geen chogma. Aan de linkerkant hebben we nu ele Daar zit wel. Komt wel chogma via de linkerkant. Hoe? Omdat. Kijk. Die hele steeg opnieuw. Ja, eilen steeg op nu naar de bina. Ja, of niet? Naar de eerste. Dan de hele. De hele. Hoe zeg je dat? De hele ladder steeg op. Nee, natuurlijk op. Dan betekent dat dat dat ook de aboehime steekt op omhoog, naar, dus alles steekt op eentje omhoog, en dan komt het naar de arigantin, en dan wordt via de linkerkant, wordt dan de gogma ontvangen, van de gogma van de arigantin, en dat gaat, die kale gogma van de arigantin, die gaat nu schijnen, aan die linkerkant, Voor wat arigantin betreft geen probleem, die, die heeft geen chassadim nodig, eigenlijk, Yes. En maar hier, de linkerkant, nu heeft nu wel Chochma, maar geen Chassadim. Wat, wat is nu? Dan hebben we nu het antagonisme ontstaan, dus tegenwerking. De rechterkant, de rechterkant rechter wil Chassadim, al is alleen maar Chassadim, linkerkant is alleen maar Chochma. En die vechten, niet vechten, dus soms... Die overwint, soms de andere overwint, ja, soms was die, die, die willen, die dan in, in tegenspraak met elkaar, re, links wil overwinnen de, link, de rechts, en rechts wil overwinnen de links, links, duidelijk. En ze kunnen elkaar met elkaar niet, niet, niet overeen, waarom? Ze begrijpen elkaar niet, Gochma kan niet begrijpen, Chesedim, en Chesedim kan niet begrijpen Gochma. Zoals ook in onze wereld, kijk, de ene als iemand bijvoorbeeld een religieuze man en de andere is filosoof of een wetenschapper. Ze kunnen elkaar absoluut niet, ze kunnen wel zeggen wel goeiedag aan elkaar, maar ze kunnen elkaar niet begrijpen, want een wetenschapper of een filosoof kan kijken naar een religieus en je begrijpt niet hoe dat, ook iemand kan dom religieus zijn. En de religieuze kan ook niet begrijpen hoe kan iemand alleen maar dat tellen allerlei, allerlei, allerlei, logische logica gebruiken, terwijl hij gewoon, spontaan wil geloven, in de scherm. dus ook niet, kan niet reimen, want alles zit in een mens, en daarom is het, precies hetzelfde zien we ook in de, in de Sociedad 2, en in onze wereld is dan de filosoof is dan, of de wetenschapper is in de regel, is het ontwortelde mens, Duidelijk, alleen ontwortel betekent alleen met zijn kopje denken. en een de religieuze mens alleen maar met zijn gevoel, maar ook niet genoeg, deze en deze en alles in één mens. Maar in één mens, als het in één mens is, het, is het goed. In één mens, dan heb je al... Dan een, als het in één mens is, het, dan is het geweldig. Dan kan je, dan werkt het. Anders werkt het niet. In één mens is het altijd zo. Heb je rechts, heb je chassadim. En links heb je... Hoog En wie moet het nou die... Wie moet het nou de eenheid brengen? Wie moet het dan de... Kompromis sluiten. En dat is deze herenpijn. Let op wat hij gaat doen. Drie tellen nog. Wat gaat die doen deze herenpijn? Die gaat, die komt dus ook mee. Ja? Die, die gaat, wordt ook opgestegen. Die staat nu aan de lijn als het ware. Die staat nu uh, uh, op de hoogte van, uh, die steekt dus omhoog. En die staat dus daar waar de bina staat. En die heeft en dat is serampine is alleen maar wat serampine. Wat is de kracht van serampine? Ook ne, heeft ne, net kettergochma. Wat kan die dan? Hoeveel kan die dan lichten? Uh, weerkaatsen? Twee lichten precies. Welke licht kan die dan aantrekken? Nee precies. Wat is wat hij doet ook? Hij is naar boven gekomen, naar boven gekomen, samen geklommen met, met die eilen. En die maakt shalom, die zeer en Net als een kind thuis in huis shalom maakt tussen papa en ma. Zo so is die zeer en Die staat nu tussen hen. En, ja, duidelijk. En die, wat doet die zeer en pin? Hij gaat nu dat licht, het uh, uh, licht aankomende licht komt wel. Tegen uh, natuurlijk komt het wel van rechts. En die komt niet gewoon aanwaaiend uh, licht. Maar het licht komt dan naar hem toe. Gaat hem... Uh, op hem af, en hij gaat hem weerkaatsen, wat kan die weerkaatsen, hij kan alleen weerkaatsen, twee lichten, eigenlijk. hij gaat weerkaatsen, twee lichten, en dan, aan de hand daarvan, hij gaat dus aan, uh, aantrekken, welke lichten dan, chassadim, ja of niet, nee, schroeg dat zijn chassadim, ja of niet, dan verkrijgt, dan wordt het over, overgewicht, als het ware, aan, overwicht, of over, Overwicht wordt als het ware behaald nu van Chassadim. Want de rechterkant is Chassadim. En hij verkrijgt ook nog een beetje Chassadim, die door die zivug van die bin, hij wil, hij verkrijgt ook Chassadim. En daardoor maakt hij die eile, de linkerkant, brengt die linkerkant tot, tot een vermindering van die Chogma. Hij laat die linkerkant daardoor verminderen zijn gogma. Hoe? Dat komt. Gewoon principe. Dan, dan gaat hier links... Links gaat dan een beetje go, go, uh, chassadim ontvangen. Ja, links. En dan kan het wel... Links zelf kan niet chassadim ontvangen. Maar door, nu, door het ontvangen van chassadim... door links... en Chogma door rechts... Wordt de middellijn nu gevormd in de bina. De bina had geen middellijn. De bina heeft niet nodig. Dat. Maar nu, door die, door die door het kind als het ware, die vraagt om, met zijn, met zijn snavel, die doet snavel omhoog, ja, net als snavel omhoog, en dan willen ze hem, en de bina, van origine, van de vier stadia van het licht, dient hem altijd te helpen. Serenpin komt altijd, serenpin komt van wie? Van de bina, ze is verplicht om hem te helpen. Dan die uh, wordt gevormd dan de middellijn. Wat is de middellijn in de bina? Daar heb je dan in de middelbina, daar heb je dan uh, uh, waarbij in de middle, daar heb je dan een stukje aan de rechterkant van die middellijn van de bina heb jij chassadim. en aan de rechter uh, uh, en aan de linkerkant heb je dan uh, Gora, go, uh, go oké, okay. beter te zeggen niet zo. Beter te zeggen, uh, kan je dat wel zeggen dan Chassadim aan de rechterkant van de, van de, van de, van de, van de middellijn van de Bina. En aan de linkerkant heb je dan de Chochma. Ja, want dat is de Bina. Die heeft twee. En zij gaat nu geven aan Zeyrampin. Dat die middellijn. eigenlijk van alle drie lijnen komt nu aan die Zeyrampin. Dat, dat is ook de wet. En dan moeten we die wetten leren. Wat, welke wet, hoe heet dat de wet? De heet, de, deze wet luidt als volgt. De ene, de ene heeft de drie veroorzaakt, en de drie geven aan één. De ene heeft de drie veroorzaakt, de ene, zeer aan heeft de drie veroorzaakt. Hij heeft veroorzaakt dat er de BDMA de, de, de, de, de, de, de, de drie komen. En nu ontvangt hij van de drie. Waarom? Alles bestaat ook in een andere wet, ook daarmee, de wet die daarmee verbonden is. Alles wat een lagere veroorzaakt bij de hogere, die de, de hogere ontvangt de lagere ook. Dus alles wat een lagere, kijk, door de lagere werd nu de drie lijnen, drie lijnen opgebouwd in een hogere. Gewoon, gewoon luisteren, niets anders. Niet de hoofd, het hoofd is, is probleem. En dus het Serenpin heeft dus drie lijnen opgebouwd in de Bina. En nu gaat hij van die ontvangen. eigenlijk. En hij gaat het ontvangen. Hij heeft ontvangen dan in zich... Uh, de, en hij brengt het allemaal naar beneden. En hij staat nu op de plaats dat hij daad. En de rest komt na, verder eerst koffie en thee.